en deck het op Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Deze tweede paasdag bevestigde het Witte Huis... dat Trump Vladimir Poetin niet alleen gefeliciteerd heeft... met zijn enorme verkiezingsoverwinning... maar ook heeft uitgenodigd op het Witte Huis. En hij belde vandaag met de Egyptische president Sisi... om die te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning... met 97,4 van de stemmen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil. Maar ik ga daar mijn kop niet over houden. Goedenavond, welkom bij dit tweede paasoog. Een gelegenheid die door Israël werd aangegrepen voor een akkoord met de VN... over het in Westerse landen hervestigen van zo'n 16.000 Afrikaanse asielzoekers. Tot dat akkoord weer herroepen werd in de loop van de dag. In onze wederopstandingsserie over bekeringsverhalen vandaag Rickert Zuiderveld. En ik leg u straks uit waarom ik daar persoonlijk heel blij mee ben. Jos van Veldhoven dirigeerde deze Pasen... zijn laatste Mattheus voor de Bachvereniging. En Piet Paulusma had een natuurmoment. En er is live muziek van Ben Real, all the way from Ireland. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. maandag 2 april anti apartheidstrijder Winnie Mandela was dat. Vandaag is ze op 81-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. She died after a long illness, for which she had been in and out of hospital since the start of the year. In Nederland kennen mensen haar vooral als ooit de vrouw van. Op 11 februari 1990 haalden ze haar toenmalige man Nelson Mandela op, die 27 jaar in de gevangenis had gezeten. Hand in hand kwamen ze naar buiten. Mr. Nelson Mandela, a free man, taking his first steps into a new South afrika Mrs. Winnie Mandela next to him, waving to the crowds. In Zuid-Afrika was ze toen al jaren de heldin van de townships... vanwege haar onvermoeibare strijd tegen het apartheidsregime. Zo wil de huidige president Ramaphosa zich ook herinneren. Zich haar ook herinneren. Winnie Mandela werd later omstreden. Ze werd veroordeeld voor fraude en beschuldigd van betrokkenheid... bij de moord op een 13-jarige jongen. En ze scheiden van Nelson. Toch zien velen haar nog altijd als de moeder van de natie. Haar aanhangers rouwden, dansten en zongen vandaag bij haar huis in Soweto. En het was weer raak in Amsterdam. Opnieuw waren er schietincidenten. Deze keer bij twee cafés. Buurtbewoners lijken er al aan te wennen. Het is wel meerdere keren gebeurd. Ja. Niet alleen hier, maar ook verderop op de hoek. Ja, het waren harde schoten. Ja. Ja. Er vielen twee gewonden. Zeg je schietpartijen in Amsterdam... dan denk je tegenwoordig al snel aan de Mokro-oorlog. Maar de politie zegt dat er geen verband is. Dit incident heeft niets te maken met eerdere schietincidenten... in de vorm van liquidaties of acties gericht tegen personen. Daar hebben we absoluut geen enkele aanwijzing voor. Als je vandaag niet naar de woonboulevard wilde gaan, geen probleem. Er waren genoeg andere activiteiten voor een leuke tweede paasdag. In een park in Rotterdam konden kinderen eieren zoeken. Het was dringen geblazen. En je kon ook naar de bioboer. Even kijken bij de dieren die je straks gaat opeten. Zo is het leven, zo gaat het. En dan was het ook nog eens de opening van het weide seizoen. In Heiloo zagen 3000 mensen Een blije minister Schouten... de koeien bevrijden uit hun stal. Het is wel mooi dat je kunt zien dat de dieren weer blij zijn... dat ze naar buiten kunnen. Dus daar ben ik ook weer heel blij mee. En het enthousiasme van de minister straalde af op de koeien. Die waren niet meer te houden. Dat nieuws vandaag op radio en tv. Ja, u hoorde het: Winnie Mandela is overleden aan de telefoon. Nu de Belgische schrijver Tom Lanois. Hij kent Zuid-Afrika heel goed, want woont daar enkele maanden per jaar in Kaapstad. Goedenavond, meneer Lanois. Goedenavond. Ja. U, u hebt veel vrienden en kennissen in, in Zuid-Afrika. Hoe, uh, hoe peilt u de stemming op dit moment bij het heengaan van Winnie? Uh, er is toch grote droefenis, omdat je natuurlijk ook symbool staat voor een periode van, uh, van die glorieuze bevrijding. Uh, ik ga eigenlijk al 25 jaar, dus ik heb in 92 nog in Soweto die, de stemming toen gevoeld, uh, ja. de, de burgeroorlog nabij. Ze was toen zeer populair, is altijd een. een ik heb altijd een fascinatie voor haar gehad, ja. omdat. Um, ja, je kunt niet zeggen, hè? hoe zien het dan ook, klinkt dat Nelson veilig in de gevangenis zat. Uh, maar zij heeft wel in zijn afwezigheid heel van die, die strijd dan belichaamd. En heeft daar ook uh, behoorlijk wat klappen voor opgelopen. Ze ja. is dus in, uh, in uh, eenzame opsluiting, ze is absoluut ook gemarteld, ze is geïntimideerd. Uh, twee dochters, dan twee dochtertjes, die, die ook geïntimideerd, uh, Braamstichting. braanstichting. Dus het is, en zij is toch altijd samen met ook veel van die andere sterke vrouwen, Albertina Cizulu, mm -hmm. is het toch voorop blijven gaan. En er is een terugval geweest natuurlijk na bescherming met Nelson en het blijft altijd nog onduidelijk, ik vrees dat ze wel er iets mee te maken heeft gehad. Het geweld tegen verraders en, ja. uh, en die vreselijke necklessing Ja, die oude die banden ja. ja. En dan Stompie, dat blijft er van wat aan naar kleeft. Maar de laatste jaren ben ik er echt van overtuigd... dat zij vanwege, niet zozeer de scheiding met Nelson Mandela... maar haar eigen activisme, haar onverzoenbaarheid en haar zeer nou ja, linkse standpunten, het mm. oude standpunten van het ANC... Mm. steeds populairder is geworden. Ja. Ja, die, die, die terugval waar u het over had... en, en met name die, die moord van, van leden van haar ja, voetbalteam, zoals dat ja, heette... Wat, wat haar, ja, haar lijfwacht eigenlijk yeah. was, ja. op, uh, op, de, op dat jochie. Ja, Stompie zei Pij. Het is nooit echt duidelijk geworden wat haar betrokkenheid is. Hè. Was dat ook een nee, deel, een deel van uw fascinatie misschien, die, die, die dubbele kant van haar? Ja, kijk, ik las nou net het, het, het stuk van Bram Vermeulen, de, de correspondent van de NRC, die ik uh -huh. inmiddels vrij goed ken. En die gelijk heeft van, uh, eigenlijk in de, in de beeldvorming, is Nelson Mandela. Die per slot van rekenen op bepaalde momenten ook, uh, nou ja, wat dan terroristisch geweld heet, verzetsgeweld uh, is bevolen. Uh, is toch overgegaan tot, tot, ja, een iconografie van het licht. Hmm. En zij is toch altijd een soort van de Lady Macbeth gebleven. Ja. En beide zijn vertekeningen. Ik vind dat men de grote verdiensten van Nelson Mandela... niet doet door hem alleen een soort... Walt Disney-achtige vergiffenis-junkie. Ja. Zo wordt hij soms genoemd uh, naar voren te schuiven. En dat anderzijds, als je alleen de Lady Macbeth en alleen de gekwetste vrouw ziet. en niet mm. de politica, mm. niet de activisten nee. in, uh, in Winnie. ja, dan doe je allebei een onrecht. Zij, ja. zij is een fascinerende figuur dan ook. Het jammere is. Maar er is, er, er is haar veel leed aangedaan. Zij heeft niet, wat Nelson Mandela puur politiek toch op zijn minst gekund heeft... ...zich over, over die grote schaduw van apartheid heen stappen. Nee. Zij heeft bijvoorbeeld geweigerd bij die waarheids- en Verzoeningscommissie... Uh, ...in te gaan op de vraag van, uh, van Desmond Tutu om, om vergiffenis te vragen... ...omdat ze echt vond dat het niet nodig was. Ja. En, en dat maakt haar op dit moment denk ik en vreselijk ook populair... Uh, zij is altijd tegen de vele concessies gebleven die toen gemaakt zijn. Ja, ja. Wat, wat denkt u? Wordt het een, een uh, uitvaart die, die van Nelson naar de kroon gaat steken? Niet wat de buitenlandse vertegenwoordiging betreft, maar intern absoluut wel. Mm. Uh, ook om pragmatische redenen, om politieke redenen. Er komen verkiezingen aan. Dus het ANC is zeer erop gebrand om die hele struggle opnieuw en die tweede grote populaire iconen van in het... In het, uh, in het ja, bijna in de, in de waagschaal te gooien om die verkiezingen ja. te winnen, om, om dat aura over te plaatsen en terecht hoor, mm. op, uh, op Ramaphosa. Dat zouden zelf voor ze zover ik ze dan ken, uh, niet erg hebben gevonden... want ze was echt ook een partijsoldaat. Ja. Op een moment in haar verbittering heeft ze gezegd... ik was eigenlijk meer getrouwd met het ANC dan met Nelson. Hmm. Uh, maar ik denk dat heel veel van het verdriet... en, en de, de eerbetuigingen intern in het land zeer oprecht zullen zijn... en die zullen niet beperkt blijven okay. tot het ANC. Hartelijk dank, Tom Lano. De krant, ja... De krant van morgen, gelezen door Freddy van Tijn. Gemeenten gaan Poolse en Roemeense arbeiders weren, schrijft Trouw. Onder meer Maasdriel, Zuikplas, Bommel en Tiel gaan regels opstellen. om te voorkomen dat er zich te veel Oost-Europese arbeidsmigranten vestigen. Het expertisecentrum Flexwonen zegt dat daardoor een groot tekort ontstaat. aan woningen voor Oost-Europese werknemers. Trouw sprak onder meer met de gemeente Tiel. Daar kwamen de laatste jaren steeds meer klachten over overlast in bepaalde buurten, over straten vol met Poolse en Roemeense bewoners. Omdat tijdelijke werknemers zich in Nederland niet hoeven in te schrijven... bij de gemeente, had Tiel geen idee van aantallen. Bij huis-tot-huisonderzoek zo'n 3.000 tot 4.000 Oost-Europeanen bleken daar te wonen. En dat is bijna 10 van de totale bevolk bevolking. Tijdens het onderzoek kwamen controleurs zeker 130 woningen tegen, waarin ieder huis 8 tot 12 Polen, Bulgaren of Roemenen wonen. Zoveel mensen die in een rijtjeshuis vroeg opstaan, douchen en in het weekend een feestje geven, dat leidt onvermijdelijk tot geluidsoverlast, zegt de gemeente. En daarom werd besloten dat nieuwe regels nodig zijn. Over een klein jaar, eind maart 2019, stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Of toch niet, vraagt het Nederlands dagblad zich af. Volgens Peilingen krijgt, krijgen steeds meer Britten spijt van de brexit. En de roep om een tweede referendum zwelt aan. Deskundigen zeggen dat het zeer de vraag is of de Britten dan anders zullen stemmen dan twee jaar geleden. Mensen die in het verleden een ontslagvergoeding hebben ondergebracht in een zogenoemde stamrecht BV, komen vaak in financiële problemen. Vaak is het geld in de BV al op als mensen met pensioen gaan... maar er moet dan nog wel inkomstenbelasting over worden betaald... schrijft het FD. Het Openbaar Ministerie vervolgt accountants en adviesorganisator Baker Tilly Burke, BTB, voor het meewerken aan belastingontduiking. Het kantoor zou in 2006 een ontoelaatbare fiscale constructie... hebben opgezet voor een klant. En het komt niet vaak voor, schrijft het FD... dat het OM een heel kantoor vervolgt... Toezichthouder AFM is al langer kritisch over het accountants- en adviesbureau. In Nederland is één schoonmaakbedrijf dat doet aan crime scene cleaning. Dat is het schoonmaken van een plaats waar een misdaad of ongeval heeft plaatsgevonden. De Volkskrant keek een dag mee en schrijft over bloedsporen en aangekoekte hersenen. Plattelandsbewoners in grote delen van het oosten van het land... zijn de toenemende kritiek op de traditionele paasvuren zat... Ze klagen over de grootstedelijke milieuclubs en progressieve politici... die wijzen op gezondheidseffecten van de houtvuren. De Telegraaf stookt het vuurtje nog een beetje op. Onder de kop, gezeur over overlast is een hype van hipsters. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Uh. En inmiddels vier man achter de instrumenten hier in de studio. De begeleidingsgroep en de hoofdact, Ben Reel. Welkom Ben. Thank you, Chris. I saw, I, I saw your eyes lighting up when I mentioned Brexit. <laughs> Don't know about that. <laughs> ben comes out of Ireland and he's woont in County Armagh, and that is a grensgebied. Are you worried about it? Yeah, of course. If, uh, if there's a hard border, it's going to be great. Big problems, you know, for ja. where I live and you know, yeah. Ja, ja hij is heel so. erg bang dat het grote problemen gaat geven als daar een echte grens komt. Nou ja, maar misschien gaat dat dus niet door, hebben we net voorspeld. Please, let's have the music. What's your first song? This song called Landscapes, taken from a new album, Land of Escape. So. Feel mm -hmm. to go in my dreams of a beautiful landscape over a beautiful landscapes over a beautiful landscapes over a beautiful landscapes, over beautiful landscapes. Over beautiful landscapes. Over beautiful landscapes. landscape van zijn nieuwe cd, Land of Escape. Thank you very much. We'll have some more in a minute. Israël was van plan om zo'n 40.000 Afrikaanse migranten uit te zetten... ondanks vele protesten. En vandaag werd bekend dat de regering Netanjahu... een deal had gesloten met de VN... Een deel van de overwegend uit Eritrea en Soudaan afkomstige asielzoekers... zou door kunnen reizen naar westerse landen als Duitsland, Canada en, Italia, en Italië. Dat zei Netanjahu. Maar correspondent Arleen Gelderblom in Tel Aviv, goede avond. Goedenavond. Hallo. Ja, we hoorden net al in het nieuws... er is een nieuwe ontwikkeling, hè? Wat is er precies aan de hand? Ja, dat klopt. Netanyahu heeft vanavond aangekondigd... de deal op te schorten na felle kritiek. Die kritiek kwam vooral van rechtse politici... die vinden dat er te veel asielzoekers mogen blijven in Israël... als het plan werkelijkheid zou worden. De minister van Onderwijs heeft bijvoorbeeld gezegd... dat deze deal Israël de hemel voor infiltranten zou maken. Dus Netanjahu schreef vanavond op Facebook... ik hoor jullie en zeker ook de inwoners van Zuid-Tel Aviv. Ja. Daar wonen de meeste Afrikaanse asielzoekers en bewoners van die buurt... Klagen dat het daar crimineler is geworden. Ja, maar uh, mogen blijven, ik begreep juist... dat er uh, mensen door gingen reizen naar uh, Duitsland, Canada en Italië bijvoorbeeld... Ja, de deal die vandaag werd aangekondigd... was dus een deal tussen Israël en de VN. Ja. En het idee was dat een aantal Westerse landen... 16.250 migranten van Israël over zou nemen. Een groot deel van de overige asielzoekers die in Israël zou blijven... zou hier een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Aha. Oké, okay, dat was de deal. De helft weg en de helft mocht blijven, zo, zo ongeveer. Oké, okay, waarom, waarom moesten ze eigenlijk na al die jaren... want het waren mensen die al jaren geleden... toen de grens met Egypte nog een beetje open was, naar Israël waren gekomen... waarom moesten ze nu opeens weg eigenlijk? Ja, de Israëlische overheid zoekt al langer naar een oplossing voor die asielzoekers... die door de regering vooral als economische migranten of zelfs infiltranten worden gezien. Ja. Van de tienduizenden asielzoekers die naar Israël zijn gekomen uit Eritrea en Sudan... hebben elf bijvoorbeeld de afgelopen jaren een verblijfsvergunning gekregen... En voor deze VN-deal lag er nog een ander controversieel plan op tafel. Namelijk dat alle vrijgezellen mannelijke asielzoekers... uit Eritrea en Sudan zouden worden uitgezet naar een ander Afrikaans land. Mm. Waarschijnlijk Rwanda of in de gevangenis belanden. Dus dat was nog een veel controversiëler plan. Oké, okay, maar goed, tegen deze deal dus protesten van uh, voor vooral de rechterkant... zeg jij, tegen die voorgenomen uitzetting waren ook al hevige protesten. Demonstraties van asielzoekers zelf, maar ook van veel Israëli's... artsen, advocaten, voormalige holocaustslachtoffers. Uh, heeft ja. dat indruk gemaakt op Netanjahu dan? Nou, niet echt. Netanyahu heeft dat plan altijd verdedigd... maar hij zegt dat het nu niet door kan gaan... omdat Rwanda zich niet aan de afspraken heeft gehouden. En daarom kwam hij met deze nieuwe deal met de VN. Oké. Okay. Um, hij zei eerder ook dat er bijvoorbeeld mensen zouden doorreizen naar Italië dus. Dat dat al een flink uh, migratieprobleem heeft. En dus ook meteen in, in alle toonaarden... Uh, ontkende, dat, dat, dat lijkt me vrij opmerkelijk om namen te gaan noemen... van landen die daar zelf nog niet van op de hoogte zijn. Ja, het is ook echt gissen waarom Netanyahu dat heeft gedaan. Hij heeft verder ook helemaal geen details genoemd. Volgens de VN zijn er ook nog helemaal geen afspraken gemaakt... met Westerse landen om asielzoekers over te nemen van Israël. De VN zegt juist dat het hoopte dat landen zich vrijwillig zouden melden hiervoor. Oké. Okay. Um... Verwacht je nieuwe protesten? Want, uh, nou ja, ik, ik zei al, er zijn veel protesten geweest tegen die, die voorgenomen uitzetting. Dus als deze deal nou weer afketst, verwacht je dat? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan het nieuwe plan. Gaat jouw de VN-deal echt schrappen? Of schort hij het alleen maar tijdelijk op om de gemoederen een beetje te bedaren? De kans is in ieder geval klein dat het oorspronkelijke plan... dus het uitzetten van de asielzoekers naar een Afrikaans land... weer op tafel komt. En dat zorgde toen voor die enorme felle protesten. Oké, okay, maar ja... Uh, wat, wat is een andere oplossing dan als blijven kennelijk zoveel protesten... aan de rechterkant op, oproept dat hij uh, op zijn schreden terugkeert? Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk dat Netanyahu ook wel een beetje met zijn handen in het haar zit nu. Hij zegt dat hij morgenochtend gaat praten met de inwoners van Zuid-Tel Aviv... waar dus al die asielzoekers wonen, en met politici. Daarna gaat hij het plan heroverwegen. Dus morgen weten we hoe dit, uh, hoe dit verder gaat. Oké, okay, dankjewel. Alleen Gelderblom in Tel Aviv. En hier in de studio nog steeds Ben Real en uh, zijn mannen... What's the next song gonna be, Ben? It's called All Souls Alive. I got in Manhattan, December 8th, native. A guy called Chapman, knew him away. But his spirit still lives with us here today. Girl with a beautiful body, just like a snail in a shell. When she gets old, it's gonna wither and die. Where's she gonna go? Nobody can tell. Ben Real, All Souls Alive. En als u meer wil zien van Ben Real... morgen in Culture House in Heerlen... woensdag in de hockeytonk in Briele donderdag in Café de Klok in Warmenhuizen... en vrijdag in muziekpodium Bakkerveen. Thank you very, very much. Thank you, yes. Pasen draait om de wederopstanding van Jezus. Aanleiding voor ons om in het oog te praten met mensen... die een persoonlijke wederopstanding hebben meegemaakt... omdat ze bekeerd zijn tot een bepaald geloof. We spraken al met Noordien Wilderman, die moslim is geworden... en met Michael Magielsen, die besloot om priester te worden. En vandaag is Rickert Zuiderveld in de studio. U weet van het muzikale duo van Ellie en Rickert. Welkom, Rickert. Hallo, Chris. Ik ben ontzettend blij dat jij er bent... En uh, ik zal je vertellen waarom. Jouw ouders woonden om de hoek bij de mijnen in Bussum. Yeah. En ik zal nooit vergeten dat ik daar als puber op straat speelde... het moet eind jaren zestig zijn geweest... en dat jij langskwam achter in een auto. Je kleine broertje, Rijn als ik het goed heb, ja. stond voor de deur van jullie huis... en ja. jij richtte in die auto je gitaar alsof het een machinegeweer was... Op hem. En ik vond dat een magisch moment. Zo ik weet helemaal niets meer van. Zo'n hippie-held in mijn straat. Nee, nee, nee, nee. Dat weet je niet meer. Nee, wat grappig. Nee. Ja, toen had ik net een gitaar, denk ik. Ja. Ja. Ja, maar je had toch wel heel lang haar en je was wel een... je was wel al een beetje een hippie-held, hoor. Voor mij ook. Oh, toen waren we wel het, het huis al uit. En ja. ja, toen was ik waarschijnlijk al met, met mijn lief. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, wat ja, leuk. En juist omdat dat voor mij toch echt... Ja, ik bedoel, je, je merkt, ik ben het nooit vergeten. Uh, een magisch moment was... ben ik ook altijd ontzettend benieuwd geweest... naar wat er later in je leven ja, uh, ja. gebeurd is. Um, nou, laat ik toch dan maar vragen. Wat is daar gebeurd? Ja, het is een hele zoektocht geweest... die uh, geresulteerd heeft in een moment. Ja. Um, het is natuurlijk een heel lang verhaal... wil je het echt genuanceerd vertellen... Ja. In het kort uh, kwam het erop neer dat wij in onze liedjes... en ik zelf ook liedjes die ik schreef... op zoek waren naar iets heel wezenlijks. Naar de kern van het bestaan mm -hmm. of naar de bron van het leven... of hoe je het wil noemen. Mm. Niet per se naar God. Mm. Maar wel naar iets meer dan alleen maar werken, slapen, doodgaan. En ik heb mij toen verdiept in allerlei oosterse godsdiensten... en esoterische stromingen heb ik onderzocht, de antroposofie. En heel veel wegen zijn we gegaan. En uiteindelijk vond ik daar nergens uh, wat ik zocht. Een diepe innerlijke bevrediging. Hmm. En uiteindelijk ben ik ook de Bijbel gaan lezen... waar ik niet mee was grootgebracht. Ik heb nee, een uh, humanistische, socialistische opvoeding gehad. Hmm. Waar ik nog steeds blij mee ben. Hmm. Een, een, een goede basis van normen en waarden meegehad. Ja. Um, Veel mededogen voor de medemens. Ja, ja regering, en dingen toch? als solidariteit, ja. boterhammen met tevredenheid en ja. dat soort dingen van huis uit. Ja. Maar goed, um, ik kwam de Bijbel te lezen en daar kwam ik die, die fascinerende figuur van Jezus Christus tegen. En dat heeft me eigenlijk nooit losgelaten. Als ik nu de liedjes terughoor van, van voor die tijd, dan, dan zie ik helemaal hoe wij er naartoe aan het groeien waren. Ja. Hoe wij Want voor die tijd, voor de duidelijkheid, ja? was. was Tijd, hè. Je had groepen als CCC die in een commune gingen wonen en muziek gingen maken. Bedoel, dat, dat was ook jouw leven. Hè. En het was ook uh, blowen. Um, ja. ja, niet excessief. Maar we woonden op een gegeven moment ook wel met een groep mensen samen. Mm -hmm. Die ontstond. Mm -hmm. niet, uh, we hebben het niet opgericht. Maar nee. Die ontstond. En daar hadden we eigenlijk wel bepaalde bijbelse principes al in praktijk. We deelden alles samen. Hè. We hadden mm -hmm. een één kast voor de kleren. Voor de mannen en voor de vrouwen en voor de kinderen. En mm -hmm. alles werd, werd gedeeld. Mm -hmm. Maar het was en het bleef uh, op een bepaalde manier onbevredigend. Het, het vervulde niet ons diepste verlangen naar... naar ja, je zou het nu zingeving noemen, hmm. wat ook. En dat heeft uiteindelijk toch geresulteerd in een keuze. In een moment van loslaten hmm. uh, wat je dacht te hebben en dacht te zijn. En van overgave. Ja, een moment, zeg je. Is er, is er een moment? Ik, ik, ik las ergens in een, in een verhaal over jullie uh, dat jij zei... Ja, we, we, hadden, we hadden best een mooi leven, maar we, ik was niet gelukkig. Uh, je, je biograaf, uh, Herman Veenhof die, die heeft het over een existentiële crisis. Ik bedoel, is er een moment geweest? Is er een crisis geweest? Ja, zo kun je het achteraf wel noemen. Hm. Ja, een besef dat heel veel wegen die ik had onderzocht uh, doodliepen. Voor mij dan. Hè? Hm. En dat ja, eindigde in een soort sprong in het diepe... en dan maar hopen dat er water in het zwembad zit... Uh, het moment van of ik val te pletteren en dit was het dan, hmm. of er zit inderdaad water in en dan ben ik vrij en dan zal ik zwemmen wat ik kan. En wat was die sprong? Die sprong was overgave aan? Ja, aan Jezus Christus als, als, uh, als persoon, als uh, vleesgeworden god, uh, dan wordt het even theologisch natuurlijk, hmm. hè? als... De, de, God, de God die, die buitentijdelijk is, he, die ja. boven ruimte en tijd uh, bestaat, ja. heeft bestaan, zal bestaan. Uh, de menswording van Jezus, die zei, ik ben uh, de afdruk van zijn wezen. Ik ben de afdruk van Gods wezen. En wil je God leren kennen, dan moet je naar mij kijken. Zei, wie mij wat... heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En wat betekende dat in de praktijk, die overgave? Dat was een, een, een, een moment waarop ik alles losliet wat ik dacht te weten en dacht te zijn. En toen kwam er zo'n ontzettende, ongelooflijke vrede van binnen. Ik denk, dit is het, dit heb ik, dit heb ik gezocht. Dit is mijn bestemming. En toen begon er een hele nieuwe reis. Met weer nieuwe vragen en uh, nieuwe uitdagingen en nieuwe antwoorden. Hmm. Maar wel een, een vrede die me ook nooit meer heeft verlaten sindsdien. Een, een, een van die uitdagingen uh, die wordt misschien wat duidelijker als we even naar uh, dit fragment luisteren. Het komt uit Andere Tijden, uit 2006. En het gaat over uh, jullie. En Boudewijn de Groot en Joost Nijssel uh, vertellen het erover. Ja, dat soort uh, beslissingen die zo rigoureus zijn. dan denk je altijd van. Nou, dan moet er wel ontzettend onzekerheid of onvrede uh, geheerst uh, hebben. En. Uh, daar had ik er geen idee van. Dus, dus het, het, het kwam uh, wel als een totale omslag opeens. Ze deden ook omwikkelde pogingen om uh, mij ook uh, te bekeren. Wat ik uh, ontzettend hinderlijk vond. Want iedereen mag van mij geloven wat hij wil, maar je gaat dat niet een ander opdringen. En je gaat al helemaal niet uh, uh, zeggen van ik ga bidden dat de heer jou ook het licht laat zien. Ik zeg, als je hem maar laat. Dat waren jouw muzikalen, in ieder geval vrienden. Joost Nuizel, eh, Boudewijn de Groot. Hoe, hoe werd er gereageerd in die kringen? Dit klinkt niet ja, alsof dit, iedereen er alle begrip nee, van had Nee, die waren er niet zo blij mee. Nee. Eh, wat Boudewijn zegt, eh, tuurlijk waren we ongelukkig. Ik bedoel, hoe kan je in een wereld die zo kapot is als de Onze... überhaupt eh, vrede hebben? Dus dat is zo klaar als een klontje. Hmm. Joost is weer een ander verhaal, die heeft dat, uh, die heeft dat nagevonden... de manier waarop we hem uh, spraken. Maar deden jullie dat dan, proberen hem te bekeren? Nou, ik zou dat niet direct zo noemen, maar hij heeft het zo ervaren. Mm. We waren natuurlijk wel heel erg vol van wat we hadden gevonden... en wilden dat heel graag delen. Mm -hmm. Dus hij heeft dat zo ervaren. Ik heb er later met hem ook over gesproken, dus mm. dat is helemaal uit de wereld. Mm. Maar anderen waren er ook weer, uh, weer blij mee... en met heel veel zijn we goede vrienden gebleven al die tijd door... Ja. Ja. En een andere nieuwe uitdaging was misschien wel... dat jullie als uh, toch vrijheidslievende individuen... die jullie daarvoor uh, geworden waren... Uh, dat je ja, opeens kwam ook, ook in een, een geloofsgemeenschap... waar het uh, misschien niet altijd even tolerant was... en uh, misschien ook ja. best wel streng. Hoe ging dat dan? Ja, dat was wel heel confronterend. Ja. Maar we zijn gelukkig altijd onszelf gebleven daarin. Ja, Maar hoe deed je dat? Nou, ja, jezelf blijven is niet zo gek moeilijk. Ik ken best wel mensen die er wat moeite mee hebben... maar zeker als ze in zo'n nieuwe, hele andere omgeving terechtkomen... jullie publiek veranderde ook volledig natuurlijk. Ja, deels. Ja, voor een deel zeker. Er kwam een heel nieuw publiek bij. Daar moesten wij ook heel erg aan wennen natuurlijk. ja. Maar we hebben ons nooit heel erg geconformeerd. We hebben ook nooit uh, gezegd, ik hoor bij die en die geloofsgemeenschap of zo. Mm. Nee, maar ik kan me herinneren, bijvoorbeeld... Uh, de evangelische omroep was toen ook in opkomst. Dat, daar, daar, daar gingen jullie veel voor, voor optreden. Uh, dat, dat werd een beetje jullie huis in de media in ieder geval. Dat was niet echt een hele uh, vrije, tolerante uh, club toen. Dat, dat, dat is allemaal uh, veranderd in de loop der jaren. Maar wat vonden jullie daarvan? Ja, daar hadden we ook wel moeite mee. Maar zo heel veel hebben we er ook niet voor uh, gespeeld. Hmm. Uh, het was wel zo dat op, in die tijd, als je iets voor de EO deed... dan hoefde je bij een andere omroep ook niet meer aan te komen. Dus nee. er lag een, uh, gelijk een vloek over je heen. Van, oh, die horen bij die club, die deugen niet. Dat is ook wel veranderd weer in de loop van de jaren. Maar daar hebben jullie wel veel last van gehad toen. Ja, last. Ach, dat hoort er allemaal bij. Hmm. Ja. Toch zegt Herman Veenhoff ook dat, dat, dat jullie eigenlijk... Uh... Ja, ook een, een, een soort, uh, nou ja, of je dat nou ook weer een, een, een, een wederopstanding moet noemen, weet ik niet. Maar dat jullie later toch ook wel weer uh, wat afstand van dat soort, dat soort geloof hebben genomen. Dat jullie zelf ook wel weer een soort nieuwe vrijheid hebben gevonden. Klopt dat? Of... Nou, die vrijheid hebben we altijd wel gehad. Maar we hebben ook de vrijheid genomen om ons uh, in de liedjes wat beter. Um, ja, we zijn wat beter gaan communiceren, denk ik. Want wat betekent dat precies voor, dat de, heeft voor te de, de teksten? Dat heeft met de woordkeus in je liedjes. Ja, maar kan, kan je een voorbeeld geven? Nou, in het doet? begin hebben we heel veel bijbelteksten direct op muziek gezet... of ah. uh, in een bepaalde vorm gegoten. En later uh, was er wat meer ruimte voor onze eigen creativiteit. Dat is ook een proces. Ja, ja. ja. Heb je ooit gedacht, uh, jeutje, wat een sprong, hoe heb ik het ooit gedurfd? Nee, nee, het was zo'n logisch, uh, logische stap in de weg die we gingen. Het kon bijna niet anders. Ook nooit spijt gehad. Nooit meer? Nee. Nee. Dankjewel dat je hier was. Ik gedaan, ga je goed. Ik kondig even wat aan voor het volgende onderwerp. Want het afgelopen weekend dirigeerde Jos van Veldhoven hem voor het laatst als artistiek leider van de Bachvereniging vereniging de Matthäus Passion in Naarden. Ik ga zo meteen met hem praten, maar laten we eerst luisteren naar het slotdeel uit die passie. We zitten ons niet trainen nieder. Bach wegveden en dat terwijl Jos van Veldhoven tegenover me zit. Is dat blasfemie, Bach wegveden? Uh... Nou. Bach kan tegen een stootje. Ja. <laughs> en dit is niet het ergste wat hem is overkomen. Dus, nee. Oh nee, wat is uh, nou, er. Ze ja, we hadden een concert in Miami en we deden ons stinkende best op uh, instrumenten uit Bachtijd et cetera, et cetera. Ja. Toen kwam de directeur van het festival naar me toe en ze zei: Ja, nee, maar morgen dan is het eigenlijk. Ja, dat zou u eigenlijk nog een dagje moeten blijven. Dan voeren we Bach uit op stilband. Dat was ongeveer het mooiste wat er was. <laughs> <laughs> nou ja, <laughs> je weet niet wat hij zelf van gedacht hebben. Want dat is een van de dingen. Nou, daar zullen we over te spreken komen. Want we weten eigenlijk helemaal niet zoveel, volgens u. van wat, wat Bach zelf wilde met zijn muziek. Um, dit was de uitvoering uit 2015. Ik weet niet of ik goed kon luisteren. maar, maar viel u nog iets op? Uh... Nou ja. Elke uitvoering staat op zichzelf, hè? dus uh, niet dat ik het jaar herken. Nee. Maar wat wel, uh, wat wel bij onze cultuur zeg maar, hoort... dat is niet alleen de Nederlandse bach maar ook zeg maar, al die ensembles die, die oude muziek maken... zo heet het dan nu in de volksmond. Uh, dat, is altijd, dat heeft iets eenmaligs. Dat gebeurt op het moment dat het gebeurt. En het is ook moeilijk herhaalbaar. De dingen evolueren ook. En dat is ook met Bach's Matthäus-Passie natuurlijk het geval. Ja. Mm -hmm. um, Klonken de slotnoten, hoe anders klonken die slotnoten dan uh, afgelopen zaterdag was, geloof ik, de laatste keer hè, dat u deed voor de Bachvereniging, althans? Nou ja, die slotnoten wa waren heel emotioneel, want het was inderdaad voor het laatst dat ik uh, de Nederlandse Bachvereniging uh, in, in, in mijn functie als artistiek leider dirigeerde. Ja. Uh, en dan ja, na zoveel jaren met al die mensen te hebben opgetrokken en lief en le leed gedeeld, dus dat is eigenlijk een heel emotioneel moment wel geweest. Het was ook anders omdat ik. Aan de Matthäus nog een kort stukje had geplakt... wat Bach ook altijd heeft uitgevoerd na afloop van de Matthäus. Sommige mensen denken zelfs dat hij, dat hij er een beetje naartoe gecomponeerd heeft. Een uh, heel simpel a cappella-stukje... wat al honderd jaar bestond voordat Bach er was. Een motet. Ja, en uh, ja, het bleek van een verpletterende schoonheid. Dus niet alleen Bach's muziek zelf, maar ook zijn muziekkeuze was, was bijzonder. Ja, dus ze konden eigenlijk de emoties van die laatste noten... Even ja, bij jezelf in het Zo motet. werkte dat wel. Ik kreeg, ik kreeg heel veel reacties van het publiek. En die zeiden van ja, we gaan altijd met die zwaarte van zo'n hele Matthäus-passie naar buiten. En door dat ene stukje erachter te zetten, iets tijdloos bijna. Hmm. Is het alsof de hemel weer even open gaat. Dat, ik vond het een hele mooie reactie in ieder geval. Hmm, ja. Was het ook, uh, denkt u, de laatste keer dat u de Matthäus-persoon dirigeerde? Nou, ik weet eigenlijk zeker wel van niet... want inmiddels heb ik voor de komende jaren alweer wat afspraken in die tijd voor Pasen. Maar voorlopig bij de Bachvereniging denk ik wel. Die gaat natuurlijk zijn eigen uh, weg die moeilijk te voorspellen zal zijn. Uh, want dat is wel intrigerend, hè? Als, je, als je bedenkt hoe Bach 50 jaar geleden werd uitgevoerd... dat lijkt niet hoe we nu met Bach omgaan. Nee. Dus je hoeft nou eigenlijk geen profeet te zijn... om te denken dat over 50 jaar het ook wel weer heel anders zal zijn. Maar dat mm. weten we alleen niet. Hè? Nee. Dus je kunt alleen, zoals in mijn geval... Uh, terugkijken over je schouder... en dan zie je een heel interessant landschap. Er is veel gebeurd, ook in 35 jaar... Uh, dat ik met de Brachtvereniging heb gewerkt. Ja. Maar ja, vooruitkijken is iets heel moeilijks... dat... dat, dat ja, dat uh, zal de toekomst echt letterlijk leren. Toen u 35 jaar geleden begonnen was er eigenlijk best een bijzonder moment. Want uh, de toenmalige dirigent, Charles de Wolf... die, die vertrok met ruzie en, en koor en orkest. Dus je moest eigenlijk alles van de grond af aan opbouwen. Ja, wat natuurlijk eigenlijk ook wel iets moois had. Want je kon dus echt met een, uh, ja, met, met een jonge nieuwe ploeg van start gaan. En, en dat moment is ook heel belangrijk geweest... in, in de ontwikkelingen die daarna kwamen. Want dat waren jonge mensen die... Uh, die, uh, die uh, met de gretigheid van de jaren 70, 80... zich op die vroege muziek stortten. Onder andere Bach, maar ook Hums. de 17e eeuw. Hums. componisten Monteverdi en Schütz en, uh, uh, uh, uh, uh, en de Nederlandse componisten uit de 17e eeuw. Dus dat was natuurlijk allemaal, allemaal heel avontuurlijk. En... Uh, ja, daar, daar, daar, dat was achteraf blijkt dat eigenlijk wel, wel een soort uh, blessing in disguise te zijn geweest. Het, uh, uh, het heeft geleid tot een hele mooie toekomst uh, voor de bakvereniging. Ja, want, want had u eigenlijk meteen in het begin al een, een vastomlijnd idee van die kant wil ik op? Of, of is dat echt helemaal in... Ja, in samenwerking met die muzikanten ontstaan. Nee, dat idee was er wel, want, want dat borrelde overal in Europa op in de jaren zeventig. Uh, dus, uh, uh, Bach werd voor die tijd toch vaak uitgevoerd door de, door de gevestigde orkesten en koren, hè, vaak symfonieorkesten. En hm. het was evident dat, dat er een, een andere benadering nodig was. En dat er ook eens goed Moest worden gekeken naar de instrumenten die je daarvoor gebruikte en, en naar de stijl en uh, een hele waslijst aan onderwerpen, hmm. um, dus het was echt, het was echt anders en het moest ook echt gebeuren toen. Maar um, ja, wat ik een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt bij de wachtving is, het feit dat dat zich kon blijven evalueren en ja. dat, dat kan alleen maar met zoveel mensen om je heen die eigenlijk. Letterlijk soms hun halve leven aan die muziek uit de 17e en 18e eeuw hebben besteed. Die, die daarvoor waren opgeleid en die ook een enorm commitment voor die, uh, voor die werkwijze hebben. Dat, is, uh, dat onderscheidt zich echt wel van veel uh, zeg maar ensemble's die, uh, die latere muziek maken, orkesten bijvoorbeeld. Het dat, dat, dat, dat, dat heeft eigenlijk wel zijn, uh, zijn pionierszin behouden, zou je kunnen zeggen. Ja. En toch, uh, je kan daarin opgeleid zijn. Uh, maar dan nog zijn er, zijn er veel interpretaties. Uh, met, met name van Bach, hè, het moet sneller, het moet langzamer. Nou ja, dan noem ik de twee, ja. de twee grootste verschillen. Maar um, u zegt juist, ja, we weten het helemaal niet. Want Bach gaf nooit aan wat hij bedoelde met zijn noten. Nee, ba ba Bach is, uh, is heel sober. Hij schrijft, uh, hij schrijft goddelijke noten, daar zijn we het allemaal wel over eens. Hij uh, staat ook overal op nummer 1 op de lijstjes. Maar daar verder legt hij niks over uit. En je weet ook heel veel dingen niet. Er staat ook heel veel niet in die partituren van Bach. En hij zelf heeft er ook nooit iets over gezegd. Dus uh, ik, uh, ik heb deze weken heel veel... Heel veel uh, dat prachtige Japanse spreekwoord gebruikt. De, de, de, de berg vindt het niet erg langs welke kant die beklommen wordt. En ik dacht, ja, dat geldt eigenlijk ook voor Bach. Als je kijkt op hoeveel verschillende manieren men met Bach kan omgaan. Voor mijzelf sprekend, en voor de Nederlandse Bachvereniging... Onze, onze tocht naar Bach was toch om te proberen... ook al leven we zelf in 2018... om zo dicht mogelijk op zijn huid te gaan zitten. Dus om echt te willen weten hoe dat in zijn hoofd heeft gewerkt. Maar hoe doe je dat dan als hij zelf geen aanwijzingen geeft? Nou, Kijk anders, anders als mijn voorganger hier in, in uw studio. Yeah. Ik zou mezelf agnos noemen. Ik heb geen idee of er wel of niet een god bestaat. Maar mm. ik heb dus echt uh, tijden in mijn leven gehad... dat ik voorbeeldpreken uit de 17e eeuw... voor dominees in, in Luthers Duitsland ging zitten lezen. Omdat ik wilde weten hoe dat werkte in het hoofd van Bach. Mm -hmm. En dan kom je... Je komt wel dichterbij. Je, je, je hebt het idee dat je je beslissingen ook wel... op iets, iets, iets kunt baseren. Maar uiteindelijk weten we het niet. Het, het is... Wat dat betreft een componist die veel aan zijn uitvoerende overlaat. En dat is, maakt hem tegelijk ook, ook zo ongelooflijk uh, mooi... voor ons ja. muzici, zal ik maar zeggen. Ja. De, de, wat u in ieder geval de laatste tijd, voor zover ik weet, gedaan hebt... is, is de bezettingen kleiner gemaakt... en, en het, de, de rol van het koor anders gemaakt... in die zin dat, dat de solisten ook meezingen met het koor... en niet uh, twee uur op een stoel hoeven te zitten... en om af en toe een paar noten te zingen. En... Nou ja, de solisten waren het koor in Bach. Ja. En die bezettingen waren zo klein... En, uh, en, uh, uh, uh, uh, en het hebben van kleine bezettingen is ook een ongelooflijk mooi middel... om, om die ingewikkelde part partituren van Bach... want dat zijn het toch uiteindelijk om die, om die helder als glas uh, te, te krijgen. En, uh, en natuurlijk, wat kijk, een van de, van de grootste verschillen... los van dat, dat Bach in de 18e eeuw leefde en wij nu in de 21e... is natuurlijk ook... Uh, onze, heel, onze, onze hele tradities en onze hele uh, opleiding en onze, onze ervaringen met muziek en andere dingen in het leven. Uh, wij denken aan, aan veel van de 19e-eeuwse componisten die nog helemaal er niet waren geweest in Bach's nee. tijd. Dus, dus uh, zoiets als een solist bijvoorbeeld. Als je nu solist zegt, denken we, meteen mensen meteen aan diva's die heel veel geld verdienen en in, in chique hotels moeten logeren. Maar dat is natuurlijk een wereld die voor Bach totaal vreemd was. Ja. ja. En. Uh, en het gek is, door dat we weer terug te bouwen, wat we bij de Nederlandse Bachvereniging hebben gedaan, ontstaat er ook een heel ander soort dynamiek in zo'n ensemble. Dus je bent eigenlijk beter toegerust om, om, om Bach's muziek uit te voeren als je een beetje dichter in zijn wereld duikt. Uh, als, als wanneer je dat van een afstand bekijkt. Oké. Okay. Nou, ik weet uh, zeker dat ik namens heel erg veel Bach-liefhebbers uh, spreek... als ik u uh, heel hartelijk bedank voor de afgelopen 35 jaar. Dank u. Jos van Veldhoven. Het is 5 voor 12. Buiten was het maar zo-zo. Binnen zit Piet Paulusma. Ja, want het was inderdaad een best wel natte tweede paasdag. Maar dat weerhield Weerman Piet Paulusma er niet van om naar buiten te gaan... en van de natuur te genieten. Het is lent of het is het niet. Goedenavond, Piet Paulusma. Ja, goedenavond Chris. Wat was, uh, wat was jouw natuurbelevenis van vandaag? Nou, een natuurbelevenis die uh, vaker uh, terugkomt... en uh, vaker gaat voorkomen, of vaker voorkomt... dat is het badengebied... En ik woon in Harlingen. Dus ja. het is maar een kleine stap. En dan heb je uitzicht over het wat. Ja. En dat heb ik vanavond, aan het begin avond ook nog even gedaan. En dan zie je die bootjes komen. En wat lichtjes, wat boeien. Dan zie je dat eigenlijk zo'n gebied leeft altijd. Ja. En dat vind ik het mooie. Ik vind het een fantastisch gebied. Het is eigenlijk mijn favoriete natuurgebied. Ja, en kan je in een paar zinnen zeggen waarom dat zo is? Je zegt het leeft altijd, maar ja. wat zie je dan? Je ziet... Het wat, wat, wat komt er bij elkaar? Dat is beroepsvaart, uh, vissers onder andere, ja. de, uh, het toerisme en de natuur. En de natuur bedoel ik mee dat vogels, zwermenvogels, uh, je ziet de beweging van het water, je ziet eb, je ziet vloed, uh, laatst met dat hele lage water. Kun je zo'n verschil kent kijken. Ja. En soms. Gaat die zee ook gewoon over in de bewolking en zie je het verschil niet zoals vandaag? Dat ja, was het vandaag, hè? Ja, ja fantastisch. Ja. Is, dat, is dat extra mooi met dit, met dit soort weer? Als je dat bijna niet meer dat onderscheid kan zien? Nou, het extra mooie vind ik eigenlijk de ondergaande zon. Vind ik. Uh, de, als als hij zo fantastisch ondergaat in die zee, dan is dat, vind ik dat mooier. De zon bij, helder zicht, de eilanden kunnen zien. Hmm. Fantastisch. Ja, nou, ik, ik begrijp dat we daar eind van de week weer uh, naartoe gaan en naar uh, mooie, ja. mooie zonsondergangen. Um, ga je er iedere dag wel even heen naar het wat? Nou, niet iedere dag, maar uh, je komt er natuurlijk wel heel vaak langs... omdat je ook door Hardingen rijdt dan zie je automatisch het wat wel even. Maar um, ik ga toch regelmatig, Joker gaat vaak mee, of een paar anderen... Even, even naar de Seedijk, even kijken over het wat soms stil... als het stormt, als het waait, als het windstil is. Ja, regelmatig. Oké, okay. Nou, we hadden elkaar nou kunnen, kunnen zwaaien vandaag, want ik was op Texel. En het was inderdaad prachtig. Hartelijk dank, Piet Paulus. Oké. Okay. En dit was het oog voor deze tweede paasdag. Morgen is het een gewone dinsdag, maar niet zo gewoon, of hier zit Wilfried de Jong. Gute nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.